1 uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. President Obama wil pas ingrijpen in Syrië als hij daarvoor steun krijgt van het congres. In een toespraak zei Obama dat hij ook zonder toestemming een aanval kan starten, maar dat hij wil dat erover gedebatteerd wordt. Obama wil geen grote oorlog beginnen, maar denkt aan een beperkte actie met een duidelijk einde. Wanneer het debat in het congres plaatsvindt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk komen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden pas in de week van 9 september bijeen.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 Het leidde tot geruchten dat het rommelt binnen de fractie. Spekman noemt het heel erg dat de twee zijn gestopt. Hij heeft met fractieleider Samson gesproken en zegt dat hij vertrouwen in hem heeft. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een bui. Het is 8 tot 13 graden. Overdag veel wolken, maar in het zuiden ook wat zon. Het wordt maximaal 19 graden. Na het weekend meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN. 1,5 miljoen. Praten voor evacuatie en de De wereld van Filemon. Ja, en vooral de wereld van al die Nederlanders die in het buitenland verkeren. Want in dit programma zoek ik uit hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doe ik met behulp van dus Nederlanders in het buitenland. Uh, en de zaken die wij behandelen komen vaak uit de actualiteit. Uh, in het tweede uur gaan we een prachtige reis maken. Zo gaan we naar Brazilië, Amerika, Sint Saint Vincent moet ik zeggen, en Argentinië. Het prachtige land waar ik al uh, gelukkig twee keer geweest ben. Tot mijn grote vreugde. Dit uur uh, bezoeken wij Brazilië, Sint Maarten, een van de Antillen, uh, China en Australië. Uh, en we gaan het hebben over uh, Hygiëne. Hoe hygiënisch is het land en hoe belangrijk vinden de mensen dat? Uh, en we hebben het over uh, studenten. Uh, deze week ging het uh, BNN-televisieprogramma... de dramaserie Feuten uh, in première uh, voor een nieuw seizoen. Uh, en we hebben een klein stukje daarvan uh, uitgezocht. Welkom! Stelletje Kutfeuten. Zeg dat wij hem. Uh, sorry, ik heb hier bed gescheten. <laughs> Godverdomme, man. In je bed schijnt. Dat doe je toch niet? Dat doe je zeker niet. Uh, en ook was er uh, echt studentennieuws deze week. De Leidse studentenvereniging Minerva... die moesten uh, behoorlijk lugubere klusjes uh, opknappen. Uh, wij moeten hier, de, van de mensen die hier liggen... moeten we de stenen opnieuw inkleuren... zodat de namen weer naar boven komen. En dan uh, duidelijk is wie hier ligt. Als je ermee bezig bent, dan lees je natuurlijk iemands naam... en de geboortedatum. En also, Het is wel mooi om te zien als hij dan weer echt naar voren komt. Want dan... Ja, dan denk je van, wow, ik heb wel weer iemand duidelijk gemaakt. Het is echt duidelijk dat hier iemand ligt dat dit een persoon is geweest. Ja, mooi om te horen. Voor hun ontgroening moesten ze dus grafstenen uh, oppoetsen. En ja, dat is nog wel uh, wat anders dan uh, je helemaal naar de tering zuipen. Want ja, dan krijg je ook misschien meer respect voor het leven en de wereld om je heen. O, wat klinkt dit stichtelijk. Eh, voordat we eh, aan onze thema's gaan werken, hygiëne en studenten... eerst even een kort rondje langs de velden. Eh, Jodene Ostania, op Sint Maarten, goedenacht. Hallo, hallo. Hoe is jouw week geweest daar? Want je klinkt ontzettend vrolijk. Ja, lekker. Zon, zee. Geen ja. wind, geen weer. <laughs> <laughs> Begint dat naar noord te worden? Oh, sorry. Nee, maakt niet uit. En ik heb uh, afgelopen week heb ik ook onderzoek gedaan naar een mogelijke cursus in Nederland. Dus wie weet ben ik binnenkort in Nederland. Heel even verkort, maar. Hè. Oh, gelukkig, want dat, ja, het is natuurlijk heel leuk als je even komt. Uh, ja. Dan moeten we elkaar ook echt ontmoeten. Maar daarna moet je snel weer terug, want anders kan je niet meer verhalen vertellen op de radio over uh, Sint Ja, of... natuurlijk. <laughs> Wanneer kom je? Weet je dat al? Uh, hopelijk begin volgend jaar in januari. Anders is oh, okay. het in december. Ja. De zon schijnt en er is zee. Begint dat nou nooit te vervelen? Zon en zee? Uh, niet echt. Als ik, zeg maar, als ik sneeuw zou willen zien... dan ga ik gewoon op vakantie naar New York of zo. Want dat is dichtbij. Maar nee, het verveelt niet. Ik vind hmm. het juist leuk. Ik vind het heel leuk om buiten te stappen... en geen jas aan moeten doen. Geen kruis. Gewoon slippers ja. elke dag. Ik geloof dat het mij ook niet nooit zal vervelen hoor. Maar je hoort wel eens mensen die gaan dan naar de tropen toe vanuit Nederland. En die zeggen ja, je hebt niet echt die seizoenen meer. En dat gaat toch een beetje, dat gaat toch een beetje vervelen. Maar dat heb jij gelukkig niet. Hé, hey, zo meteen gaan we het hebben over hygiëne. Ik ben als okay. Curaçao geweest. Ik weet dat het erg belangrijk is. Maar hoe belangrijk, ja. dat hoor ik zo meteen van jou. Blijf hangen. Oké. Okay. Anne Drost in Brazilië. nacht. Ja. Hoi, nacht. Ja, jou heb ik een tijdje niet gehoord uh, in, in deze show. Wat was je aan het doen? Wat was ik aan het doen? Uh, ja, nou ja, ik ben aan het lesgeven en aan het bloggen en uh, ik heb van alles te doen hier. Ja. En Ik was heel veel op vakantie ook de afgelopen tijd. Ach, wat heerlijk. Dan, dan, dan zit je in Brazilië en, en dan ga je ook nog op vakantie. Waar was je naartoe? Ja, naar Nederland. Oh ja. <laughs> naar Nederland Dat en, gekke uh, land. Nee, en naar uh, Argentinië. En naar Argentinië. Ja. ja waar, waar, waar zit je ook weer in uh, Brazilië? In Rio. In Rio. Ja, zo meteen gaan we in uur uur ook nog naar uh, Sao Paulo. Dus, uh, dan hebben we de twee belangrijkste steden in, in Brazilië uh, bezocht. In één radioprogramma, dat is toch ook mooi. Uh, blijf hangen, dan gaan we het zo meteen hebben over studeren. En over hygiëne natuurlijk. Sophie Scheuders in Australië, goedenacht. Goedemorgen. Ik hoorde dat jij plan hebt om naar Nederland te komen. Ja, klopt. Uh, eind volgende maand, en, uh, of nou, het, is, het is 1 september hier al, ja, dus deze maand... Um, nou, het is natuurlijk voor de leuk, maar ook bleek en ik hebben besloten om volgend jaar Nederland te trouwen. Oh, gefeliciteerd. Ja. Jullie gaan trouwen. Ja, dankjewel. En dat moet ja, er in Nederland gebeuren. Leuk. Ja, dat gaat in Nederland gebeuren, ja. Waarschijnlijk in maart. En, en zijn maart. familie komt dan over, vanuit Australië? Ja, ja. Ja, ja spannend, ja, man. En heb je zin om naar Nederland ja, te heel gaan? heel uh, Heel erg veel, ja. Ik ben anderhalf jaar niet geweest, dat is toch wel echt te lang. Ja, wat mis je het meest? De frisse lucht. Want het is hier altijd zo luchtvochtig. Ik, ik vind weer echt heerlijk, daar hoor je me echt niet over klagen. Maar af en toe gewoon een beetje zo'n ja, koud, fris windje, dat, vind ik, dat mis ik toch wel. Nu hoor ik je toch een beetje over het weer klagen. Nee, valt er mee. <laughs> het is hartstikke lekker, okay. weer ook. Maar uh, ik heb ook wel zin in de Hollandse frisse lucht. Zo meteen gaan we het hebben over hygiëne en studeren. Dus ik zou zeggen, uh, tot zo de wereld van filemon.bnn.nl, Dat is ons e-mailadres voor opmerkingen of voor aanvullingen op dit programma. En dan gaan we naar een artiest die ja elke keer weer wat muziek druppelt op het internet. ThirdEyeGirl.com. Dat is zijn website. En uh, ja, dan moet je gewoon vaak op kijken als je van Prince houdt. Daar heb ik het over. Want zo af en toe zit hij daar weer een prachtig mooi uh, nummer op. Uh, of fotomateriaal of, of video's. Er is van alles op te vinden. Uh, en het is altijd spannend als je dan ochtends. Uh, ik bekijk altijd die website, ochtends Is altijd weer spannend of hij er weer iets op heeft gezet. Dit is een wat ouder nummer van hem. Een lekker nummer. Uh, ik mag het graag draaien als ik een beetje droevig ben. Girls and Boys Prince. Yes, boy.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 We could talk some more, some more on, on, on the, the dance floor, touch. baby. Hear the words we're saying. Hear the sense of Not Naughty's what I, I wanna to be, to be with you tonight. Tonight, baby. I'm gonna put mom and mama, girls and boys. It's that bell, mama, girls and boys. It's that your bell, mama, girls and boys. Ja, Prins die zingt over meisjes en jongens. Radio, Radio 1: Filemon Westerlink, BNM, de wereld van Filemon. Maar vooral de wereld van al die Nederlanders die ons helpen... om dit radioprogramma te maken, die Nederlanders die in het buitenland wonen. Uh, luister mee naar een fragment van Koefnoen... waarin Rob Geus, niet de echte natuurlijk, uh, de hygiëne controleert. Ik sta nu over een huis. Ja, wat, wat moet ik even zeggen? Hij is echt uh, vet <lacht> Het is overduidelijk dat het in dit huis met de hygiëne niet zo nauw wordt genomen. Jongens, jongens, jongens, wat een ranzigheid. Zeg, eerst even mijn handen wassen. Want uh, een stuk hygiëne is belangrijk, hè? Oh Ja, ik had even zeep moeten halen. Ja, oh, oh, o. Oh. En, en uh, hier heb ik ook niet vrolijk van, hè? Allemaal van die bierflesjes en van die verkeersborden, Dat zijn allemaal signalen, hè? Hier, dit pannetje. Dat is ook niet van vandaag of gisteren, hè? Nee, dit is van eergisteren. Ja, ja dat pannetje is drie jaar geleden al overleden. Doe er wat aan, hè? Dat is belangrijk. Ja, dat waren we ook over het plan. En dat sokcontact is ook kansloos, jongens. Uh, kan een stukje beter, hè? Doen er wat aan? Ja, het is er niet van gekomen. Ja, we proberen aan te denken. Ja, ik heb maar zes uh, handen. Dit uh, trekt allemaal ongenode gasten. <laughs> ja, dat ging dus over hygiëne. Ja, en als je nou een Belgisch drankblad hebt en het verkoopt niet zo goed, dan ga je een onzinonderzoekje uh, verzinnen. Dan hou je gewoon een enquête. Uh, dat deden zij. Zij hielden een enquête onder Belgische stellen. En daaruit bleek dat 15% van die uh, stellen ontevreden is... over uh, de persoonlijke hygiëne van hun partner. En dan wordt het overal overgenomen, is dat overal te lezen... en dan gaat je blaadje weer uh, verder verkopen, beter verkopen. En dan uh, wordt het ook in een radioprogramma zoals dit behandeld. Wij gaan het dus hebben over uh, hygiëne. Hoe zit dat in het buitenland? Petit in China, goedenacht. En die, uh, die proberen wij te bereiken, maar die is uh, nog niet uh, aan de lijn. Ellen Petit, als je me uh, hoort vanuit China, uh, pak je telefoon op... want uh, wij wachten op een uh, mooi verhaal van jou. Dan gaan we naar Sint-Maarten. Jeudoné Ostania, goeienacht. Ja, Jij bent werkzaam daar in het museum, het Nationale ja. Museum van Sint-Maarten. Uh, ja. Hoe lang besteed jij zochtes aan jezelf? Uh, anderhalf uur. Niet. Is dat te veel? Nou, dat is niet, niet te, maar het is wel lang. Je moet wel vroeg opstaan. Ja, nee, maar ik begin pas om tien uur, hè. Oh. Ik werk van tien tot vier, dus ik heb voldoende tijd. Dus je, je, van, van ongeveer van, van, nou ja, laten we zeggen acht uur tot half tien ben jij met je hygiëne bezig. Ja. Maar, maar douchen, dat heb je toch tien minuten gedaan? Dan heb je nog tien minuten voor je haren. En dan nog tien minuten om je nagels te lakken. Dan ben je wel klaar, toch? Nee, kijk. Ik, ik hou er sowieso van om lekker lang onder de douche te staan. En dat is iets dat hier ook vrij normaal is. Um, hier op Sint Maarten en op Curaçao ook vooral... Is het, is het niet alleen belangrijk dat je schoon bent... maar dat ook iedereen kan zien dat je schoon bent. Waarom nou, is dat zo belangrijk? Omdat er nogal op mensen neer wordt gekeken... als andere mensen niet kunnen zien dat ze schoon zijn. Oh. Dus dat dus ja, heeft het echt is... met status te maken. Ja, inderdaad. Het is niet echt iets leuks. Maar bijvoorbeeld, ik heb een vriend die alleen maar... die zich helemaal bedekt onder de poeder. Weet je, die, die Johnson Johnson babypoeder? Mensen gebru Volwassenen gebruiken dat hier nog. Echt heel veel. En dat is dan ook om te laten zien dat ze gedoucht zijn... en dan bepoederd zijn... Want ook iedereen kan zien dat ze schoon zijn. Heeft het ook met je te maken dat het arm was daar? En dat je. Ja, dat, dat als je, je je schoonmaakte, dat je. Ja, dat, dat, dat, dat een ja, soort ja. rijkdom te maken had. Want, want, want toen dat, dat, die poeder bijvoorbeeld toen dat werd geïntroduceerd, had niet iedereen dat. Bepaalde mensen maakten daar gebruik van. Weet je? bepaalde mensen hadden dat. Dus dat was inderdaad ook iets met status. Maar ook omdat het hier zo warm is dus je mensen hier ook meerdere malen per dag? ja en, en hoe vaak is dat dan? nou vier, drie of vier. zo. vooral mijn moeder, mijn moeder, ja. En op een gegeven moment hangen er de er toch bij? ja, maar jullie gebruiken ook geen zeep, hè? oh, jullie gebruiken geen zeep. in de ochtend, dat in ken... de ochtend. ken je dat wel welbeslist maar geen zeep? Oh. Wat zeg je? dat kennen jullie wel daar zeep? ja, ja, tuurlijk. <laughs> In de ochtend gebruik je steeds, s'avonds gebruik je steeds, maar als je in de middag gewoon doet. Ik, ik ken mensen die tijdens hun lunchuur naar huis gaan om te douchen, mm -hmm. omdat het zo warm is overdag. Ja. En vooral nu in de zomermaanden, want wij hebben dat ook hier, zomermaanden is het nog warmer dan in, in, tijdens het orkaanseizoen vooral, dan is het, kan het hier gauw 40, 45 graden worden. En nu is in maart ook een tropisch land. Ik kan me dan ook voorstellen dat het belangrijk is... dat je schoon bent om niet ziek te worden. Ja, inderdaad. Want mensen hebben hier nogal... zijn nogal paranoïden wat betreft bacteriën... en dat bacteriën overbrengen naar anderen, dat soort dingen. Wat kan je krijgen dan? Um, nu hier is de ziekte van dengue. Oh ja, dengue, en, ja, knokkelkorts. Het, ja, inderdaad. Dat is, er zijn al een paar honderd mensen aan overleden. Ja. En dat wordt ook... Um, ja, je wordt verkouden. En dat kan je dan op die manier aan iemand anders doorbrengen. Oh, oké. Okay. Want het is een mug eigenlijk, hè? Het zit in een mug en ja. dan kan je gestoken door worden. En dan ben je gewoon een paar Inderdaad. dagen... Ben je echt ja, Een cameraman van mij heeft het een keer gehad. Ja. Dan ben je een paar dagen echt uh, flink ziek. Hoge koorts. Ja. Mijn werkgever heeft het ook gehad. Ja, oké. Okay. Echt, echt erg om te zien, hoor. Ja, maar, maar ik betwijfel dan of schoonmaken... of hygiëne dan daartegen helpt. Want ja, die mug die steek je toch wel. Of je naar nou ja, binnen hebt of niet. Nee. Ja, dat is ja. waar. Ja. Maar je moet ook gewoon gezond. Want ze zeggen dat die muggen alleen op jouw bloed afkomen als je al besmet bent. Oh. Dus vandaar, het is ook gewoon belangrijk dat je goed eet. Dat je je immuunsysteem sterk houdt. Dat, dat het dan minder, weet je, dat je dan minder kant op loopt. Dat, dat het jouw kant op komt. Ja, ja. minder vatbaar bent. Hopen dat het jou niet overkomt. Jergene, ja. blijf hangen. Dan gaan we het zo meteen ook nog hebben over studeren. Of dat überhaupt kan op zit Maarten. Ik ben benieuwd. Oké. Okay. Dan gaan wij even naar wat feitjes over hygiëne uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In het oude Babylon gebruikten ze rond 2200 voor Christus als eerste zeep. In Amerika hebben ze ontdekt dat afstandsbediening de grootste verspreider is van bacteriën in ziekenhuizen. In Nederland vind je de duurste shampoo van de wereld gewoon bij de kapper. Truffelshampoo van Fuente. Je betaalt ongeveer 175 dollar. In Parijs vind je een van de vieste plekken van de wereld. Het graf van Oscar Wilde. Zijn grafsteen zit onder het speeksel van fans... die het graf eindeloos blijven zoenen. De wereld van Filemon. Dan gaan wij naar Anne in Brazilië... Anne, goeienacht. Hoi, goedenavond. Ja, jij werkt er als uh, lerares in uh, Rio de Janeiro. Je bent bezig uh, als beginnend journalist. Uh, hoe belangrijk is uh, je persoonlijke hygiëne in, uh, in Brazilië? Uh, ja, hier is het ook echt heel belangrijk. Inderdaad, wat er net gezegd werd over hoge temperaturen, dat is hier natuurlijk uh, hetzelfde. Dus mensen ja, letten er ontzettend goed op. Ze, ik vind het ook grappig dat de Brazilianen die zeggen altijd over Europeanen dat wij een beetje vies zijn. <laughs> dat we nooit douchen. En dat Engelsen hun haar nooit wassen. En dat is <laughs> allemaal een dat soort verhalen. Dus ze vinden ons een beetje smerig. Ik was mijn haar ook nooit. <laughs> nooit hè? Nee. N nee. nee ja, alleen met water. Ja, het is natuurlijk ook een beetje wassen. Maar nooit met zeep. Nooit met shampoo? Nee. Nee, dan blijkt het ook nou, veel beter. Sindsdien heb ik, ook, ik heb ook nooit meer last van roos. En, uh, want ik, ik had op een gegeven moment een grimeuze. En, uh, die heeft natuurlijk heel veel verstand van de huid. En ik vroeg, ja, van, wat moet ik nou doen? Ik heb toch wel eens vrij snel last van roos. Ik heb een hele gevoelige ja. huid sowieso. Toen zei ze, ja, je moet je haar gewoon niet, uh, niet uh, wassen. René Vroger en Natasje Vroger doen het ook niet. En uh, hun haar is sindsdien ook veel beter geworden. En ik heb altijd, ja, mijn haar is altijd glanzend. Ik weet wel dat mijn vader een keer van die hele goedkope shampoo had. En daar ging zijn, vaar, zijn haar helemaal van uitvallen. <laughs> oh, <laughs> dus dat, misschien uh... moet je wat duurder shampoo kopen. Nee, ik had echt. Ik, op een gegeven moment had ik van die kapper shampoo van, van 35 euro. Maar dat hielp allemaal niks. En gewoon niet wassen, dat was echt, echt een tip. Maar goed, uh, okay. laten we van mijn hoofd weer naar Brazilië gaan. Wat mij opviel <laughs> daar is dat mensen ook heel erg hygiënisch met eten omgaan. Ja, klopt. Ja, het is hier echt, uh, als je op straat iets gaat eten of drinken, dan uh, krijg je sowieso. Mensen drinken nooit uit een blikje of uit een flesje of zo. Dan moet altijd met een rietje of het wordt heel goed schoongemaakt eerst. Want uh, ja, ze denken dan van ja, dat komt uit een of andere magazijn. En dan lopen de kakkerlakken en de ratten die lopen er rond. Dus dat, dat ga je natuurlijk niet zomaar aan je mond zetten. Nee. <laughs> dus ik had één keer ook echt dat ik een, uh, een blikje drinken op het strand kocht. En dat die verkoper zo vroeg van, ja, wil er een rietje bij? Ik zei, nee, hoeft niet. Nou, ik leg hem hier toch maar voor je neer, voor <laughs> als je je nog bedenkt. Want hij wilde eigenlijk gewoon niet geloven dat ik geen rietje erbij hoefde. Maar. Nee, en het, het is inderdaad wel gevaarlijk als daar ratten rond hebben gelopen... in, in zo'n loods waar die blikjes dan liggen. Ja, maar is dat in Nederland toch niet echt anders. Nee, maar in, in, in een warm klimaat kunnen ziektes zich natuurlijk veel sneller verspreiden. Ja, dat is waar. Ja. ja, maar ben je wel ziek geweest daar? Uh, nou ja, ik heb wel de nodige uh, voedselvergiftiging en zo gehad. Tietje. Maar echt serieus van uh, dengue of iets, dat, uh, nee, gelukkig niet. Nee. Uh, uh, en jij hebt ook een Braziliaanse vriend, toch? Ja, klopt. Merk je dan dat er verschil is tussen jullie wat betreft hygiëne? Ja, ik, uh, ik noem hem uh, <laughs> zo af en toe wel een clean freak. Omdat hij echt gewoon over alles loopt te zeuren. Dat wat. je echt, uh, ja, als ik iets in de prullenbak heb gegooid... en daarna wil ik mijn boterham pakken... dan denk ik, nee, je moet je handen wassen. En dat kan echt niet. En dat is hartstikke smerig. En, ja, het gaat me soms een beetje te ver. Maar ben jij daardoor ook een beetje veranderd wat dat betreft? Uh, ja, ik, ik denk dat ik het wel een beetje van hem over heb genomen, inderdaad. Dat ik nu ook denk... Als ik in Nederland bijvoorbeeld een broodje koop of zo, en dan, zie ik mensen dat, dan zijn ze aan het winkelen. En dan gaan ze gewoon met hun handen dan dat broodje... En hier doe je dan altijd gewoon echt wel even een servetje ertussen. En daar ben ik nu ook wel aan gewend. Van, ja, je gaat niet meer zomaar met je smerige tengels aan dat broodje zitten. Nee, ja. vind ik ook ja <laughs> dus Jij vindt ons, ons Nederlanders nu ook eigenlijk vieze, vieze varkens. Het is me iets meer gaan opvallen, jawel. Ja, maar ik begrijp het ook niet. Want je ziet inderdaad ook, als je gewoon ergens een broodje koopt of friet of zo, dat iedereen er altijd maar met zijn handen in zit. Ik vind het zelf erg Ja, terwijl je gezegd, net nog ook bij gewoon. de EMA aan de, aan de, aan de rol trapt op dat, aan dat zwarte ding waar honderdduizend mensen met hun. Ja, dat is ook een beetje smerig. Ja, dus wat dat betreft kunnen we wat van de Brazilianen leren. Ja. En hoe vaak douchen ze? Uh, ja, ik denk toch ook zeker s ochtends en s avonds. Ik denk niet dat er hier mensen die tijdens hun lunchpauze naar huis gaan om, uh, om nog te douchen. Maar toch ook echt wel meer dan, dan wij gewend zijn. Ja, ja. Uh, studeren, doen ze dat ook in Brazilië? Ja, zeker. Ik denk het wel. En het, een echt studentenleven bestaat het daar? Uh, jawel. Ja. Ja, nou, ik, ik wil er zo meteen alles over horen. Ik ben benieuwd of je daar bijvoorbeeld ook studentenfeestjes hebt, hebt of studentenhuizen. Dus ik zou zeggen, blijf hangen, dan kom ik zo bij terug. Dat is goed. Dan gaan wij naar Sophie Scheuters in Australië. Goedendag nogmaals. Goedemorgen. Hoe lang ben jij nou ochtends bezig met, uh, met je persoonlijke hygiëne? Uh, nou, ik kan het wel redelijk snel. Dus ik denk dat ik... Uh, ik sta ongeveer drie kwartier voordat ik weg moet voor werk, sta ik op. Uh -huh. En ik denk daarvan is ongeveer een kwartier... Uh, is ongeveer persoonlijke hygiëne, denk ik. Is dat, dat... genoeg? Nee, dat hoef je niet aan mij te vragen, hoor. Maar ik vind wel, uh, voor een vrouw vind ik het wel weinig. Ja. Ja, maar ik douche en dan uh, doe ik dat dagkrem op en mascara en dan ben ik klaar. Oh, je, je, je, je maakt je voor de rest helemaal niet op? Nee. Nee. Dat is ook wel een tijd, denk ik. En, en, en haren wassen? Um, elke onderdag. Oké, okay, oké. Okay. Ja, een kwartier, ja. ja. die vertelde net, die deed er anderhalf uur over. Dus een kwartiertje is dan wel, uh, hoef je ook niet zo vroeg op te staan. Er zitten wel wat verschillen nee, tussen maar dat de vrouwen. Ik. Ja, ik wil, <laughs> ik wil gewoon lekker lang in bed blijven liggen. Ja. Hey, is uh, persoonlijke ja, hygiëne, is dat een belangrijk iets in Australië? Is dat een thema? Uh, nou, de meningen zijn er nogal over verdeeld. Ik heb een beetje rondgevraagd. En uh, nou, toen kwam bijvoorbeeld een vriendinnetje met een verhaal dat ze hier in de lokale supermarkt iemand in het gangpad had zien piezen. Gadverdamme, niet <laughs> waar. <laughs> ja, dat hier, ja, dat was gewoon hier bij de supermarkt. En ik weet niet of je dat filmpje hebt gezien van die, um, van die rugby-speler die, die ook stond te Pies op het veld. Nee, niet gezien. Maar ik kan me eens bij voorstellen. Oh, nou, dat was. Ja, inderdaad. Nou, die, die uh, man... Ze schijnen het aan de lopende band te doen, maar die zijn was wel gefilmd. is bizar. En, uh, ja, echt bizar. Maar, uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik vind, uh, ik ben een keer in uh, Northern Territory, dat is een staat geweest, een Woestijnstaat hier in het noorden. Mm -hmm. We gingen naar een aboriginal community en toen moesten we hen uh, onderwijzen ook over persoonlijke hygiëne en uh, hoe belangrijk school is en allemaal dat soort dingen. Um, ja, dus ik denk bij in en de Aboriginal community speelt het wat meer, persoonlijke hygiëne. Dus die zijn eigenlijk schoner, maar, bedoel je dan um, te zeggen? Ja, ik, ik vind ze niet, uh, niet. Nee, ik vond ze niet echt. Uh, nee, helemaal niet, niet, niet onhygiënisch, nee. Op hun nee. eigen manier, niet zeg maar de westerse manier. En wat is hun eigen ik manier dan? Wat moeten we daarvoor stellen? Nou, gewoon je was in beekjes en dat soort dingen. Ja, ja, ja, Ze hebben dan wel douches, maar die gebruiken ze niet echt. Nee. Dus je hebt het idee ja, dat de aboriginals... Nou, waar, uh, want ik, ik zou zo zeggen dat, dat die misschien iets minder hygiënisch zijn. Maar jij vindt eigenlijk dat zij hygiënischer zijn... dan, dan de andere Australische bevolking. Ja, en, ja misschien wel. Maar ik, ja, ik weet het niet. Het is een beetje lastig. Want hm. uh, ik vind ook wel dat uh, uh, heel veel mensen die douchen kweken per dag. Dus je hebt zeg maar twee uitersten. ja. De meerdere mensen en de mensen die heel cyanisch zijn. Zo... En weet je toevallig of zo'n programma uh, van Rob Geus, wat wij in Nederland uh, hebben? De smaakpolitie, heet het toch, Katelijne? Ja, de smaakpolitie. Is, is oh, dat ja, ook in Australië? Ja. Uh, ik weet niet of ze smaakpolitie hebben, maar uh, er was laatst wel een uitbraak van. Uh, nou, is het, heb ik iets aan? Ja, dat kan. Wat, dat kan. Dat was, Iemand in Indonesië op vakantie, op vakantie geweest. En die stond in zo'n salad bar. Oh ja. En uh, ja, toen was er een hepatitis A uitbraak. Ja. Maar uh, ja, ik, volgens mij hebben ze geen speciaal programma voor. Maar uh, het speelt op zich wel. Ja, ze hebben het wel allemaal schoon. Ja, en verrassend dus. De originals die zijn schoner ja. dan de rest van Australië. Sophie, blijf hangen. Dan gaan we zo meteen hebben ja. over uh, studenten. Uh, Australische studenten. Wat die zo al uitspoken daar. En dan gaan wij naar muziek. Helaas is hij overleden. Ik heb hem een paar keer live mogen zien op Noordje Jazz. Ontzettend aardige man. Tenminste, dat straalde hij uit. Als hij als muziek maakte, dan glom hij helemaal. Uh, hij heeft veel gespeeld met Frank Seppa. Hij heeft ongelooflijk veel platen gemaakt. Maar ik vind echt zijn beste plaat. Het is dus een hele warme, exotische plaat... die uh, heel erg mooi past bij uh, het zomerse weer. De Brazilian Love Affair. En ik draai ook uh, het gelijknamige nummer, nummer 1 van de cd... Uh, en de man die dit allemaal maakt is George Duke. Nou, het is een wonder dat uh, wij hier überhaupt nog te horen zijn... want voor ons vallen alle computers vallen kapot. Niks doet het meer. Onder mij zit nu een monteur, die zit nog draadjes aan elkaar te solderen. Uh, maar we zijn nog steeds in de lucht, dus uh, daar ben ik blij om. En dit was trouwens George Doek. Ik hoop dat hij goed door is gekomen met de Brazilian Love Affair. Wij gaan uh, naar het studentenleven. Weer naar Koefnoen. Uh, die hadden een briljante uh, sketch, namelijk over de dispuuttrutjes... Ga je naar je ouders? Ja, ik heb niks meer schoon. Ik heb gisteren mijn laatste skinny jeans ondergebarfd. O, hoe zou dat dan? Ja, uh, hele avond cocktails. Cabirinha's, mojitos, you name it. Toen alles op was, kwam uh, Bob de Bauer nog even langs. Met een uh, lauwe Las Molinas. Jezus, die pauper. Nou, dus dat was de Toen zat ik de kok op de gang. Op de gang? Ja, want Roeland zat met uh, Bente P op de play. En uh, in de gootsteen stond de frituurpan nog uit te fikken. Hé, was Roland met Bette bij? Maar dat was een week. Dat was al een week over, zei hij. Was jij met Roeland? Jezus, wat ben jij toch een ontzettend ordinaire kiekjeskut? Nou ja, dat moet jij zeggen. Echt bizar. Ja, de dispuut-trutjes van uh, Koefnoen. Ja, misschien uh, heb je er iets van opgevangen. De uh, introductieweken, wat betreft uh, het studeren, die zijn weer uh, aan de gang. Overal zie je studenten rondlopen. Natuurlijk ook daarbij de ontgroeningen. Uh, en dat deed ons vragen, wordt er in de rest van de wereld ook op die manier uh, gestudeerd? Heb je daar ook echt een studentenleven? Heb je daar bijvoorbeeld studentenverenigingen? Dat ga ik het komende half uur uitzoeken. Uh, de wereld van Vilemon.bnn.nl, het is ons, uh, onze website. Daar staan ook alle correspondenten op. Dus uh, ja, wil je weten hoe bijvoorbeeld Ellen Petit of uh, Joe Doneda uitziet, uh, ga dan naar die website en er staat nog meer informatie op... die misschien interessant voor je kan zijn. Uh, en ook zijn we altijd, nog naar, uh, altijd op zoek naar Nederlanders die in het buitenland wonen. Ken jij een Nederlander of ben je er misschien zelf een... die het mooi vindt om af en toe een verhaal te vertellen op Radio 1? Ga dan uh, naar die website en mail me alsjeblieft. Dan gaan wij het over studeren hebben. Studeren bijvoorbeeld op Sint Maarten. Daar zit Jodané Ostania. Goeiedag nogmaals. Goeiedag nogmaals. Ostiana, moet ik zeggen. Is, is nee, er ja. echt een studentenleven daar? Uh, niet echt. Want de meerderheid van de studenten die klaar zijn met de middelbare school... die vertrekken of naar Amerika of naar Nederland. En die blijven daar dan ook ja. vaak wonen, zeker? Ja, die blijven, heel vaak blijven ze daar dan ook wonen. Dat lijkt me best wel vervelend voor zo'n eiland. Ja, is het ook. Er wordt dan ook vaak hier gesproken over de brain drain. Dat er, me dat er meerdere mensen vertrekken en dat er bijna niemand terugkomt. Maar ja, dat is omdat ze dan daar ook betere banen aangeboden krijgen. En het is groter daar, ze kunnen daar meer beleven, et cetera, et cetera. Maar als je dan even heel erg simpel redeneert, heel zwart-wit... dan mm -hmm. ja, komen er op Sint-Maarten steeds meer domme mensen in verhouding. Ja, of, of middelklas, om het maar even zo te zeggen. Ja, en, en alle echte bollenboosjes die verdwijnen. Ja, inderdaad. Doen ze daar wat aan? Um, op dit moment nog niet. Er zijn wel meerdere plannen. Ik heb, toen ik hier aan ben gekomen, heb ik gehoord van de plannen die de overheid heeft om daar iets aan te doen. Maar ik zie het nog... Zelf zie ik het niet. Is er eigenlijk, kan je eigenlijk studeren op Sint Maarten? Ja, je kan hier wel studeren. Er was ook... Of er is nog steeds een uh, medical university voor de Amerikanen. Mm -hmm. Een van de rijke Amerikanen is hier ooit geweest... en heeft een, een stuk grond gekocht en heeft hier dus een school neergezet. Het is een dure, dus particuliere studie. Ja, inderdaad. Voor de eerste, ze kunnen hier hun eerste en hun tweede jaar hier doen. Mm -hmm. En dan vertrekken ze natuurlijk weer terug naar Amerika. Maar voor die studenten is, er, is het hier natuurlijk wel... Paradijs. Ja, dat kan ik me voorstellen. Er zijn vervelendere plekken om te studeren. Gaan ze dan ook helemaal los? Ja, inderdaad. Wat zeg je? Gaan ze dan ook echt los? Is er een soort van studentenleven? Een uitgaansleven? Ja, ja natuurlijk. Het is hier een biertje voor een gulden. Dus voor hen is het voornamelijk ook drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken. <laughs> uh, en voor de mensen uh, van Sint-Maarten zelf, is er, is er ook een soort van opleiding? Misschien een soort ROC ja, of zo? Er is één, uh, één hogeschool, maar de opleidingen daar die worden over het algemeen gedaan door volwassenen die hun opleiding wilden, willen uitbreiden. Mm -hmm. En even kijken, wat je daar kan doen is een lerarenopleiding. Um, je kan business administration daar doen. En volgens mij was er nog één iets wat je, waar je je mij nee, in, in zou kunnen uitbreiden, maar dat was het. Die maar de keuze is veel. dus niet echt heel groot. Dus als je nee. echt iets serieus wil studeren, dan, ben je, dan moet je naar het buitenland toe. Ja, dan moet je naar het buitenland Wat heb je zelf eigenlijk gestudeerd? Uh, theater eerst in Amsterdam. Oh ja. En toen uh, internationale communicatie in Rotterdam. Ja, dus, uh, maar jij bent wel teruggegaan. Ja, ik ben teruggegaan. Waarom? Ik ben teruggekomen omdat mijn ouders hier wonen en ik miste ze heel erg. Ach ja, ja. <laughs> en doe jij nu, heb je dan wel werk gevonden wat aansluit bij die studie? Nee, ik ben begonnen toen ik hier aankwam, was ik begonnen in, uh, in de radio. Omdat ik dat ook in Nederland deed. Maar het verdient hier niet zo. Nee. Dus, en toen ben ik ook gaan kijken of ik uh, theaterles kon geven, maar dat verdient ook niet. Daar kan je ook niet echt van leven. Nee. Dus toen, uh, en toen ben ik bij het PVM terechtgekomen. Ja, dus je, je, je, je, je moest echt kiezen tussen... of, ja. of, een, of een, uh, een baan of je ouders. Ja, inderdaad. Ja, en je hebt voor je ouders gekozen. Dat is ook mooi. Ja. ja. Maar zit je soms te twijfelen om weer terug te gaan? Elke dag. Ja. <laughs> ja. Elke dag. Maar dan hoor ik verhalen over het weer daar. En over het hoe... hoe... Um, hoe het nu daar is bijvoorbeeld. Dat, ik heb gehoord dat het echt heel slecht gaat in de cultuursector. Ja, ja. En met subsidies, ja. et cetera, et cetera. Dus ik dacht, ja, ik zit hier nu wel voorlopig even goed. Ja. Hé, hey, uh, ontzettend bedankt voor je bijdrage deze uitzending. En uh, ja, ja, ik, hoop je, ik hoop je snel weer te spreken. Want uh, omdat je daar zit, uh, kan je wel mooi vaak in de uitzending komen. Daar heb je ook altijd tijd voor. En dat vinden wij heel fijn. Oké. Okay. Fijne, fijne uh, week. Jij ook. Hoi. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over het studentenleven... uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Leiden is de oudste studentenstad. De universiteit bestaat al sinds 1575. De Italiaanse stad Bologna wordt gezien als de oudste studentenstad van de wereld. Deze bestaat al sinds 1088. In India vind je de grootste universiteit. De Indira Gandhi National University in Delhi. Hier studeren zo'n 3,5 miljoen studenten. De Amerikaan Michael Kearney is volgens het Guinness Book of Records... de jongste afgestudeerde van de wereld. Hij was tien toen hij zijn bachelor diploma... antropologie in ontvangst mocht nemen aan de Universiteit van South Alabama. De wereld van Philemon. Ja, en zoiets geks gebeurt natuurlijk weer in de Verenigde Staten. Wij gaan naar uh, Brazilië, naar Anne Dorst. Goedenacht nogmaals. Hallo beginnend journalist en lerares in Rio de Janeiro. Er zijn vervelendere plekken om, uh, om te verkeren. Uh, dat jij, denk ik ook. Want jij hebt daar zelf ook gestudeerd, hè? Klopt, ja. Uh, zo ben ik hier eigenlijk ook terechtgekomen. Ik heb hier eerst een halfjaartje gestudeerd... en toen, uh, ja, blijven hangen eigenlijk. En, en hoe is het om in, in de, om in Brazilië te studeren? Ja, heel leuk. Ja, ze hebben hier ook echt wel een, uh, een bruisend studentenleven wat dat betreft. En hoe ziet dat eruit? Uh, ja, echt, echt studentenverenigingen zoals in Nederland heb je hier niet. Maar je hebt wel studieverenigingen. Dus echt, uh, ja, dan zijn in principe gaat het dan om de inhoud, zogenaamd. Dus ze organiseren ook uh, debatten en dingen. Maar het, ja, het komt er ook eigenlijk op neer dat het gewoon de sociale kant is van het studeren. Dus ze organiseren ook grote feesten. En uh, ja, donderdagavond is altijd gezellig. Bij hun, uh, vereniging, hun clubhuizen hebben ze hier dan. Uh, ja, leuk. Het lijkt dus best wel veel op uh, hoe, hoe wij studeren. Uh, ja, ja en nee. Want het, is, uh, inderdaad, het gaat ook wel erg om, uh, om netwerken en zo. En uh, bijvoorbeeld dingen als, als uh, biers, bierspellen, drankspellen en zo, dat, dat vinden ze echt heel stom. Oh. <laughs> dat vinden ze echt iets typisch Amerikaans uit de films. En uh, ja, dat vinden ze allemaal maar overdreven. O, en, Beetje zonde van het bier. Uh, ja. Dus dat, uh, het gaat toch een beetje anders naartoe hier. Ja, ja ik, ik ben als op een universiteit geweest in, uh, in Rio. Mm -hmm. Het viel me wel op dat het. Het was wel veel minder discreet of zo dan, dan hier. Die lokalen die, okay. ja, lokale stonden allemaal open en mensen liepen een beetje naar binnen en naar buiten. En het was niet zo'n mooie verzorgde collegezaal zoals je dat in Amsterdam op, op de UVA bijvoorbeeld kent. Ja, je hebt hier wel een heel groot verschil ook tussen de publieke en de, en de privé universiteiten. En jij zat dus, uh, op, een... Privé. Ja. ja. En daar is het allemaal gewoon uh, ja, veel mooier, moderner, met de smartboards en weet ik het wat allemaal. En dat is bij de publieke toch wel iets minder. Ja. Hoewel het qua kwaliteit zeggen ze dat de publieke universiteiten wel, wel beter zijn, omdat ze gewoon ontzettende toelatingstoetsen hebben. Dus de mensen die daar doorheen komen, ja, die hebben ook wel echt iets uh, gepresteerd. Terwijl ja. bij de privé-universiteiten is gewoon ja papa die betaalt en dan uh, ben je toegelaten. Ja, en, en hoe zit het met, uh, uh, met de kwaliteit van, uh, van de universiteiten? Er zijn echt een aantal grote universiteiten die gewoon ook in het buitenland uh, goed bekend staan. Maar er zijn ook een hele hoop uh, opleidingen die noemen zichzelf universiteit. Maar dat, uh, ja, dat stelt gewoon niet zo heel erg veel voor. Nee, want uh, is, wat, heb, heb je daar bijvoorbeeld ook het onderscheid wat wij hebben uh, tussen praktijkopleidingen en uh, hbo's en universiteiten? Universiteiten? Is, is is dat er ook zo'n trapsgewijs nee, systeem? Nee, nee, nee, hier echt uh, nee, je, je hebt hier geen, uh, geen HBO-opleidingen. Dus bijvoorbeeld net als uh, nou ik heb dan journalistiek gestudeerd. In Nederland is dat HBO. Ja. Uh, hier, hier studeer je gewoon journalistiek aan de universiteit. Dus dat is hetzelfde. Dus als je een putjeschep opleiding begint, dan kan het ook universiteit heten. Kan dat ook een universiteit <lacht> heten, ja precies. Ja. En nu zijn hier de introductieweken. Bestaat dat daar ook zoiets? Uh, ja, ze hebben wel een soort van introductietijd en dat herken je eigenlijk vooral aan de eerstejaars die worden gebodypaint en die worden de straat op gestuurd en die moeten geld ophalen voor, uh, ja, voor een feest, dus echt voor, voor bier moeten die geld inzamelen vind ik zelf altijd een beetje bizar om te zien, want ik bedoel, ja, hier heb je natuurlijk genoeg uh, daklozen en, en arme mensen, dus ja. dat je dan studenten ziet die geld op gaan halen voor bier, dat vind ik altijd een beetje... Uh, de ene ja, zit te bedelen voor zijn leven en de ander voor een, voor een drankje, ja. Voor een drankje, ja, precies, ja. Dus daar, daar geef ik dus ook nooit uh, geld aan. Nee, nee. nee. En, en, want dat heb je zelf dan ook niet gedaan, Gebodypaint, uh, gebedeld. Nee, gelukkig niet. Nee, nee. nee. Hey, uh, bedankt voor je verhaal. En uh, grappig om te horen dat het uh, best wel lijkt zoals uh, hier in Nederland. Het studeren daar. Oké. Okay. En ik, uh, ik hoop je snel weer te spreken. Want we hadden heel lang niks meer van je gehoord. En uh, ik hoop dat we het nu weer een beetje op kunnen pakken. Dat is goed. Ik hoop dat snel. Dankjewel. Oh, Oké, okay. goed. Sophie Schreudes in Australië. Goedenacht. Hoi. We hebben een beetje vertraging. Uh... Nee, de... Oh, in de... met de telefoon? Ja. Ja, wa waarin anders? Uh, ja, weet ik niet de <tijd. tijd. Nee, oh ja, mag ik? één ding. Um, ik wil even in het kader van een studententijd... even de groeten doen aan Fox, Fonds en Dio... die op dit moment ook aan het luisteren zijn. Maar dan in Nederland natuurlijk. Ja, nou, dat mag voor deze keer, omdat je zo ver weg woont. Normaal doen we het op Radio 1... de nieuws- en sportzender niet te goed te doen. Het is een hele serieuze zender nee, eigenlijk, hè? He? hey, oh, hey. Ja, jij hebt een wild studentenleven gehad in Utrecht? Um... Ja, ik weet niet, wat versta je dan er wild? Uh, nou, dat je minstens vier avonden in de week dronken bent. Uh, nou ja, die weken zijn er wel geweest, ja. ja. <laughs> dat, dat is best wel wild. En dat je bij een studentenvereniging uh, zat? Uh, bij het ja, koor? Bij een studentenvereniging? Uh, ja, bij het koor, ja. Ja, <laughs> ja en uh, ja, ik heb echt een hele leuke studententijd gehad in Nederland. Ja. Maar uh, ik, was niet echt, uh, ik was niet de persoon die het meeste dronk van iedereen, hoor. Ik heb ook niet zo nodig om dronken te worden, namelijk. Nee, maar, maar dan was je dus wel dronken? Na um, het halve biertje? Ja, re ja, ja, redelijk snel, ja. Jij ja. Hey, hey, hebt dus het, het, het uh, studentenleven goed verkend daar. Is dat in Australië vergelijkbaar? Um, nou, nee. Je hebt hier dus eigenlijk helemaal geen studentenvereniging. Ja, meer van die studieverenigingen heb je hier... En daar um, um, ja, zijn ze ook heel erg actief mee. En, maar het is allemaal wel redelijk braaf. Um, wat je hier ook hebt, um, wat Anne net zei, dat heb je hier ook. Je hebt hier niet zoveel verschil in uh, hbo's en uh, praktijkopleidingen. En je gaat vrij snel naar de universite universiteit. Dus bijvoorbeeld als je fysiotherapie of uh, verpleegkundige wil worden... dan ga je dus naar de universiteit in plaats van naar een hogeschool. Mm -hmm. Dus... Um, ja, dat is allemaal redelijk vergelijkbaar. En wonen mensen wel op kamers? Nou ja, op campus. Maar er zijn heel veel mensen die reizen tussen universiteit en huis. En er zijn ook heel veel mensen die correspondentie doen. En dat is? Nou, dus correspondentiestudie, dus dan gewoon via de post. Oh, zo. Oh, ja. Oh. Dat gebeurt in Nederland bijna niet. Nee, hè, dat is in Nederland echt helemaal niet populair. Nou nee, ja, maar ik weet, mijn moeder heeft het gedaan met Frans. Die ging een cassettebandje steeds opsturen. Was ja, een... leuk. <laughs> maar maar ja. Ze, ze spreekt het nog steeds niet echt. Een petit peu. Nee. Maar, maar dat gebeurt daar dus echt... dat mensen vier jaar uh, een serieuze studie doen op die manier. Ja, ja, heel veel. Echt heel veel. Ja. Ja, je verbaat je er echt over. En dat uh, komt natuurlijk omdat de afstanden daar zo groot zijn... dat je het ja, soms niet anders kan. Ja, en weet je wat het ook is? Ik denk dat mensen hier kunnen zomaar van school als ze 14, 15 jaar zijn, en, um, en dan gaan ze werken vaak. Um, er valt hier ook heel veel geld te halen, bijvoorbeeld in, uh, nou ja, praktijkdingen, dus bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, stratenlegger, ja, stukken straten prostitutie, wegenbouw, uh, nou ja, noem het op. Um, ja. En um, dus dat zijn heel veel mensen die gaan dan. Als ze 14, 15 zijn, gaan ze van school. En dan gaan ze een eigen bedrijfje beginnen. En dan uh, nou doen ze een beetje dat. En dan vaak op latere leeftijd gaan ze nog een studie doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dus dat gebeurt hier ook heel veel. Nou, duidelijk verhaal. En ik vind, wel, uh, ja, ik vind het wel opmerkelijk om te horen... dat je daar inderdaad uh, correspondentiestudies uh, doet... Uh, Sophie, ontzettend bedankt. En ik hoop je heel snel uh, weer te spreken met de mooie verhalen uit Australië. Een hele goede week. En nogmaals gefeliciteerd met het feit dat je gaat trouwen. Ja, dankjewel. En uh, ja, misschien tot in Nederland volgende maand. Ik hoop het. Ik hoop je daar te ontmoeten. Lijkt me leuk. Dan gaan ja, wij naar uh, muziek. Naar een jongen die in Philadelphia is geboren. En uh, hij was eigenlijk gewoon leraar op een basisschool. Hij gaf Engelse les. Maar hij vond het ook wel leuk om in zijn vrije tijd een beetje op zijn gitaar te pingelen. En daarbij te zingen. En toen was er een zekere zangeres, Nora Jones... en die hoorde dat een keer aan en die dacht... die jongen die kan wel wat, kom in mijn voorprogramma spelen. En uh, zo uh, maakte hij eigenlijk een, een hele tour. Hij uh, kon een cd uitbrengen en dat werd gelijk een hele grote uh, klapper. Er werden ontzettend veel exemplaren van verkocht. En uh, misschien wel het mooiste en het bekendste nummer is... Keep it loose, keep it tight. Amos Lee. Over the bridge into the city where I live And I saw my old landlord Well, we both said hello There was nowhere else to go Cause his rent I couldn't afford Well, relationships change Though so I think it's kind of strange How money makes a man grow Or Some people, they claim If you get enough fame You live over the rainbow Oh the rainbow But the people on the street Out on buses or on feet We all got the same blood flow Oh, in society Every dollar got a deed We all need a place Where we can go And feel over the rainbow But sometimes We forget What we got Who we are, oh, who we are now I think we got a chance to make it right. Keep okay, we'll it loose, keep it tight, keep it tight. I'm in love with a girl. Well though I can't help but follow, though I know someday she is bound to go away and stay over the rainbow, gotta learn how to let her go over the rainbow, but sometimes we forget who we got, who they are. Are oh, who they are now. There yeah, is so much more in love than black and white. Keep it loose, child. Gotta keep it tight. Keep it loose, child. Keep it tight. Keep it. Keep it. Prachtig, schitterend, fantastisch. Amos Lee, keep it loose, keep it tight. Wij maken ons op voor het tweede uur van de wereld van Filemon. Uh, we gaan een prachtige reis maken. Brazilië, Amerika, Sin Vincent en Argentinië doen we aan. En we gaan het hebben over sollicitaties en over nationale trots. Waar is men trots op in bijvoorbeeld als Brazilië en Amerika? Zometeen in het tweede uur van de wereld van Filemon. Tot zo. wereld van Philemon. De... M. M.